Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig. Inmiddels acht uur geweest, het Q-music News van nu.nl. Goedenavond. Op verschillende plaatsen zijn kades onder water komen te staan door hoge waterstanden. Zo is in Rotterdam het Noordereiland getroffen en in Vlaardingen heeft de gemeente een aantal wegen langs het water, vooral het verkeer, afgesloten. Vanmiddag stond het water in de Nieuwe Maas op het hoogste pijl, ruim twee meter boven NAP. En ook Deventer heeft er last van, Er zijn trappen van de Spoorbug over de IJsseldricht. De grote toename van het aantal drugsdoden komt vooral door verslavende pijnstillers... zoals morfine en oxycodon. Deze sterfgevallen zijn vaak een opzettelijke overdosis, zegt het Drimmels Instituut. Ook allerlei nieuwe chemische drugs maken meer slachtoffers. Door cocaïne vielen iets meer doden en door ecstasy en wiet nauwelijks. In het onderzoek naar twee doden die vandaag zijn gevonden op een vakantiepark bij Roermond in Limburg... heeft de politie nu ook een vakantiehuisje doorzocht, meldt de regionale omroep. Mogelijk hadden de slachtoffers dat gehuurd. Ook is een vijver doorzocht en heeft een drone boven het park gevlogen. Het is nog niet duidelijk wie de slachtoffers zijn. En er komt een film van het bordspel Ticket to Ride. Netflix die werkt eraan. Het spel draait om kaarten verzamelen en spoorwegen bouwen... tussen steden, landen en werelddelen. En de bedenker van het spel werkt ook mee aan de film. En die vindt het een geweldig project. Nou, en die vindt het niet alleen een geweldig project. We krijgen een berichtje van Benjamin de Wit. Die zegt, ik hoopte al dat de Ticket to Ride zou zijn. Dus dat is, het is vandaag echt de dag van Benjamin. Ja, wat, wat een topdag voor geweldig. Benjamin. Geweldig. En dan uh, nog het weer van Weerplaza. Het klaart op en het wordt geleidelijk droog. Vannacht gaat het vriezen tot min 3, Morgen droog met een mix van wolken en zon. En tussen de 1 en 5 graden. Flitsmeister meldt geen vertragingen. Twee flitsers wel. Uh, die zijn gezien langs de A2 Utrecht en Bos. 71.2 en de A16 Dordrecht-Rotterdam bij 21.5. Hey, yeah. Hoe is Jim Gardner aan zijn artiestennaam gekomen? Joh, dat zo meteen ook Purple Disco Machine komt eraan, en eerst Melly, eh, Marshmallow Marshmallow Marshmallow. Melly. Mars Melly. Angelo It's only water with you.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 Pour out a little holy water. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. yeah, pour out a little holy water Memories they stream down my base Smiling while I bite through the pain. Guess I'll never know. I care for the lost ones falling, one tear for the broken hearted. Kunst en Substitution. bij your music. Hey, uh, dan ga ik nu Jim Gardner voor je draaien. Die in het dagelijks leven door, uh, gewoon door het leven gaat als Jim van Hoof. Hij heet gewoon Jim van Hoof, zo is hij gewoon geboren. Uh, komt uit Berkel en Schot. Dat ligt tegen Tilburg aan. Die zat de afgelopen dagen wel, is ik even te denken, in een cowboy-pak. Ze zelf naar de fabrieksinstellingen hebben teruggezopen, denk ik. Nou goed, dan um, nou vroeg ik me dus af: die Jim Gardner, oftewel Jim van Hoof, hoe kom je dan aan zo'n artiestennaam? Bedenk je dat komt opeens dat hier op? Of bedenk je dat bij je een brainstorm sessie? Nou, als je dat dus wil weten, wat doe je dan? Dan bel je hem gewoon even op. En dan vraag je het. En dan vraag je Jim, hoe heb je dat nou bedacht? Het is wel hoofd komt van hof, is hof is tuin. Tuin in het Engels is garden. Tuinman is gardener. En ja, zo is Gardener ontstaan. <laughs> dus het, is, het zit er wel heel erg dichtbij. Ja, ja dus hof, hof hoofdhof tuin, tuinman. Dat, dat is een beetje de brainstorm sessie geweest. Ik uh, was natuurlijk ook benieuwd. Zijn er dan ook andere namen de revue gepasseerd? Oh, geloof me, er zijn zoveel namen uh, uh, voorbij gekomen. Uh, Jimmy uh, Sunflower en uh, weet ik het allemaal niet. Er zijn, <lacht> ja. Ja, het, het, is echt, het is echt verschrikkelijk, maar ik ben uiteindelijk heel erg blij. Uh, ja, het, het, het is een beetje gek natuurlijk om een, om een, uh, een andere naam voor jezelf te verzinnen. Weet je wel? Ik ja. wil wel dat het enigszins iets met mij te maken heeft, maar ja, dat is daaruit gekomen. Ja.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 Understand that it's gonna take a minute Kijk, ik hou niet van mensen die disjockey zijn, die een muziekprogramma maken. en die zichzelf belangrijker vinden dan de muziek. Lars Boele. Q-Music.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 and just the way you are. Nou, heb jij dat ook op je werk of uh, op school? Dat kan het natuurlijk ook dat je af en toe denkt... jemig, wat is de groep uh, waarmee we aan een project werken? Wat is die groot en wat duren die vergaderingen lang? Of juist de andere kant op kan ook dat je denkt... jemig, wat hebben we veel werk en wat hebben we weinig mensen om dat werk te doen. Luister dan even goed, want er is onderzoek gedaan naar de vraag... wat is de perfecte groepsgrootte voor projecten? Om dat wat beter te begrijpen, moeten we even naar het hoofd van Max Ringelman. En Max Ringelman was een Franse wetenschapper... die heeft heel lang geleden, ergens in 1913, een onderzoek gedaan... naar het werken in groepen. En hij kwam daarbij al snel tot de conclusie... dat een te kleine groep kan zorgen voor te veel druk. Dan heb je dus veel te veel werk en dat lukt dan niet. Maar een te grote groep zorgt ervoor dat mensen lui worden... en niet zoveel gaan doen. Oplossing, de sweet spot vinden. Precies met vijf mensen in je team werken. Met vijf mensen in je team kan je de hele wereld aan. Dat is de theorie van Max Ringelman. Uh, en ik las dus uh, dat Sam Veld ook heilig geloofde in deze theorie... en altijd uh, in een team van maximaal vijf personen wil werken. Dat doet hij bij de volgende ook trouwens. Uh, samen met Vice, dat is iemand, L.O. Black... en met een tweeling, MC4D en zichzelf... komen we precies op vijf uit. Dat is het, ja, dat is het Max Ringelman-effect in Optima Forma. Je hoort ze nu, alle vijf, bij je music Dit is Heesan.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 Show you how the world is big and beautiful. Q Yo. music, maximum hits. Q sounds better, better with you. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out.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 Liedje, Alex Warren en Ordinary Bike, Your Music. Het is de dinsdagavondshow. Ik ben Lars. En de vraag is: is kouwen op vloeistof? Is dat normaal? Kouwen op vloeistof, op uh, cappuccino schuim, op yoghurt, eigenlijk alles dikker dan water. Is dat normaal? Je hoort het zo meteen: het antwoord op deze vraag: eerst Lilywood en de Prick, Dit is Prayer in Sea. Yeah, MUZIEK wat ik doe. Is dat nou normaal of niet? Nou, dan kun je antwoord krijgen. In de avondshow avond doen we elke avond namelijk even een onderzoekje naar het gedrag van luisteraars. Of dat nou normaal is of niet? Wat sowieso wel een terugkerend uh, thema is, dat zijn mensen die een gewoonte hebben uh, dat iets met eten te maken heeft. Uh, gisteren had bijvoorbeeld Gabriella aan de telefoon en uh, die deed het volgende. Ik kou dus op vloeibare Onder andere bijvoorbeeld de schuim van je cappuccino... of ja, vla, milkshake. Ja, sorry. Ik, nu ik dit weer hoor, het is knettergek, toch? Ik vond dat zoiets idioots. Wie, wie koudte nou op vla, op milkshake, op, op, op schuim van je cappuccino? Wat blijkt? Echt bizar veel mensen die dit doen. Maar het is echt serieus. Niet, onderaan de streep bleek dit gewoon normaal. Er waren meer mensen die dit wel deden dan niet. Zo zie je maar. Misschien lijkt jouw gewoonte heel gek... Maar valt het eigenlijk reuze mee en doet de rest van Nederland het eigenlijk stiekem ook? Heb je nou ook zo'n gekke gewoonte? En meld je dan eventjes in de Q-Music app. Stuur gewoon even deze kant op, hoef je, je niet voor te schamen. En dan kunnen we die gewoon aan heel Nederland voorleggen. En dan weet je gelijk of je normaal bent of gewoon super uniek. De Q-Music app, daar moet je zijn. Meld je even. En ook Ed Sheeran komt eraan. Ik wil me ontwikkelen in mijn werk. Maar wat past bij mij?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 Wens van Naanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor eens Ster Beter Leven Slagers rookworst. Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69. Geslaagd, reisje. Ja, zicht dat. Wens van Voordeel. Aldi. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels.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 Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeurige gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King. Lars Boelen Met zometeen Thomas Gray. Rumors. En eerst Ed Sheeran, Sapphire. You color and the light. You can't help but shine. Carry the world on your back, but look at you tonight. The light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 Jammer, jammer, ma, ma, normaal is of niet, heb je ook een eigenaardigheid. Kun je dat even laten weten met een berichtje in de Q-Music app. Vanavond komt die van Perla. Perla, goedenavond. Hoi Lars. Hallo. Nou, Hallo. brand maar los. Wat is jouw vreemde gewoonte? Mijn vreemde gewoonte is als ik de honden heb uitgelaten om uh, na te uitlaten hun kont af te vegen. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ja, Perla, ik heb zelf ook uh, heel lang een hondje gehad. Uh, ja. Nou ja, goed, uh, sinds mei uh, dit jaar, of eigenlijk vorig jaar niet meer. Um, is, uh, is, is helaas overleden. Maar... Nou, um, <laughs> nou ja, dat is, is wel even geleden. Maar uh, ja, oh, dank, ja, dankjewel, dankjewel. Nee, maar ik heb dat dus nog uh, nooit uh, <laughs> nee, in al die tijd niet uh, bij mijn hond gedaan. Wat is de reden dat jij dit doet? Nou ja, om twee redenen. Wij hebben twee kleine hondjes. Dus dat zijn schoothondjes. Die zitten altijd op schoot. En er zal dan net... Uh, ...nog wat aan de kont zitten... ...en dat lekker op jouw kleren uitsmeren. Ja. En ik vind het gewoon heel hygiënisch... ...want er is nog nooit een doekje geweest die schoon was. Nee, oké, okay. oké. Okay. Okay. Ja, wat je zou zeggen, het, uh, het is evolutionair wel opgelost... ...dat het zeg maar bij honden niet nodig is... Uh, om, ...om daar even een, een dingetje of een doekje... ...of een, een lapje of iets langs te halen. Maar uh, jij zegt, uh, altijd als jij het doet... ...dan hou je toch ...dan, dan hou je nog een beetje er vanaf. Ja, ja. Ja, ja. Oké, okay, dus eigenlijk zeg jij, ja, iedereen die het niet doet, is eigenlijk gewoon een goorlap. Want ja, dit, ja, dan loopt, zeg maar, het is gewoon altijd vies. Ja, en ze zitten wel eigenlijk altijd in huis, hè? Ja, ja, ja, dus, ja uh... nee, zeker, tuurlijk. Ja, je honden zitten in huis, zitten op schoot, zitten ja. bij, so bij sommige mensen zelfs in bed. Uh, ja, ja, klopt. Nee, is ook. En als dat dan niet fris is, dan ik begrijp het, ik, ik ja. begrijp wel een beetje waar het vandaan komt. Ik heb er eigenlijk ook nooit over nagedacht om dat te gaan doen. En, nee, ik denk uh, heel veel mensen niet. Even een belangrijke vraag, is dat dan met een uh, droog of met een nat doekje? Met een babydoekje. Met een babydoekje. En dat is ja. ook allemaal helemaal zeg maar. De, de, de hond is niet allergisch. De adem gaat niet jeuken. Nee, nee, nee, nee hoor. Nee, nee, nee. Ik, ik check het nog even. Oké. Okay. Nee. Um, nou, ik vind het wel een mooie: voor iedereen met een hond die zit te luisteren, is het normaal om na het uitlaten de hond even aan de achterkant af te vegen? Een beetje, ja, neem je ook het doekje dan mee tijdens het wandelen? Nee, nee, nee hoor. Dat doe ik gewoon hier in de gang. Oh, gewoon in de gang. Alright. Ja. Nou, we gaan het uitzoeken, Perla, Is dit normaal of niet? Laat het even weten en doe dat met een berichtje in de Q-music app. Gezellig. ook vanavond ja. onderzoeken we weer of iets normaal is of niet. En vanavond is dat jouw gekke gewoonte, Perla. Vertel het ja. nog even één keer. Uh, na de honden uitlaten hun billen afvegen met een billendukje. Ja. Uh, ik vond het eigenlijk dat ik dacht van, huh, ik heb ook heel lang een hond gehad, heb ik nooit gedaan. Is misschien een beetje gek, maar toen, eigenlijk begon ik me langzaam. Toen jij het erover vertelde, ja, ik snap het eigenlijk wel. Want je zegt, ik haal nooit eigenlijk een schoon doekje ik kom nooit met een schoon doekje thuis. Het is altijd een beetje vies. Het is eigenlijk ja. onhygiënisch om het niet te doen. Nou ja. goed, uh, we hebben deze vraag voorgelegd aan Nederland. Is het normaal of niet om uh, de billen van je hond af te vegen na het uh, uitlaten? Nou, uh, ben je er klaar voor Perla? Ja, zeker. Komt heel veel binnen. Uh, Roos bijvoorbeeld, die zegt, nou die, ik vind het niet normaal, dat doe je bij een kat toch ook niet? Nee, maar misschien zou je het bij een kat dus moeten gaan doen. Dat is ja. het, ja. Uh, even kijken. Uh, iemand zegt hier, uh, normaal, wij doen het ook bij ons uh, hondje met een billendoekje Lizzie. Uh, ik zeg, uh, ik, ik zeg niet dat ik het gewoon vind. Uh, maar bij verwende hondjes gebeurt het wel veel. Dus ik vind het wel normaal. Uh, Karen zegt niet normaal. Ik doe het uh, niet. Maar wel slim, zegt Bente. Uh, het is totaal niet normaal. Alleen als een hond een diarree heeft. Of poep aan zijn kont heeft hangen. Alright, Ja, het is even een kleine waarschuwing. Voor, ja, het is misschien een beetje te laat. Voor iedereen nog laat zitten eten. Nou ja, goed. Uh, <lacht> uh, ik, uh, even kijken hoor. Ik doe het uh, wel... Uh, zegt Joyce, afwegen, heel normaal. Ik gebruik speciale billendoekjes. Uh, goed dat ze dat doet, zegt Michelle. Uh, misschien niet de standaard, maar ik vind het wel normaal. Heel normaal. Poten en plassen maken we ook droog, zegt uh, Ruben. Uh, niet normaal, zegt Tom dan weer. Ik heb zelf geen hot, maar ik vind het wel normaal, zegt Nienke. Loes ook weer heel normaal. Ja, het, is, het, het loopt een beetje uiteen. Um, ja. Even kijken, kwamen er ook nog audioberichtjes binnen, volgens mij. Ik ga er eventjes even eentje bij pakken die je nog heb? Even kijken, is dit er eentje? Nou, nee, ik vind het niet, uh, niet echt normaal. Nee. Oké, uh, oké. Okay, okay. Is dit nog iets? Alleen als er een stukje dan dan blijft hangen. Dat is de enige reden om <lacht> af te vegen. Want de rest doet het zelf. Ja, oké, okay, oké. Okay. Roxy nog? Nou, ik doe dat eigenlijk alleen als mijn honden diarree hebben. En dat komt wel meer omdat ik honden heb met lange haren en het in hun broek zit. Oh, ja. Dan omdat het aan hun poep gaat zit. Ik heb er nog nooit over nagedacht en ik ga daar ook niet te veel over nadenken. Ja, het blijft maar doorgaan. Heel veel berichtjes ook weer van bijvoorbeeld Pieter die zegt... ik vind het wel heel normaal, we doen het ook altijd. We checken altijd even of het nodig is. Ja, de vraag is dus, als we dit optellen, wat is dit normaal of niet? Normaal. Het is gewoon normaal. Oh, nou dat had ik niet verwacht. Ik ook niet, perla. maar dit zijn gewoon, nee. er zijn meer mensen die het wel doen dan niet. Ja. Dus uh, bij deze is oh, ja. dat uh, besloten voor eens en altijd. Het afvegen van de billen van je hond na het uitlaten is doodnormaal. Nou, oh, wat fijn dat ik niet de enige ben. De Q-Music, Alarx Rijf. Miles Smith en Nile Horan, drive safe. Q-Music, maximum hits. Watching you walk away. So sad to see you go.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 I'm Je maakt het bijna 9 uur. Het nieuws komt eraan met Fieke. Fieke, wat zit erin? Gevangenismedewerker in Lelystad heeft verboden spullen naar binnen gesmokkeld. Oh. Like like en ook Alesso komt eraan. En Nate Smit. I like it. De Olympische Winterspelen in Milaan. Siamo oltre la metà del percorso. Wat zeg jij nou? Ja, dat is volgens Google Translate. We zitten over de helft in het Italiaans. Siamo oltre la metà del percorso. En Matty, wat staan we er goed voor, hè? In de top 5 van de medaillespiegel. En dan hebben we nog zo'n 10 wedstrijden te gaan. Waarbij we kans maken op medailles. Niet normaal. En wij, Matty en Luc, houden natuurlijk alles voor jou in de gaten in Milaan en Cortina. Zeker cuilliamo tutto. Wat is dat? We volgen alles. Luister Q en mis niks van de Olympische Winterspelen. Q Music. Mediapartner van Team NL.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 Ga dus snel naar de, de winkel of trekpleister.nl Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen.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 Win je? Dan krijg je je McDonald's-bestelling gratis. Dat is goed. Je wint jouw bolletje. Ah. De Drive-Thru Quiz. S'avonds bij Joost op Q. Check alle info in de Q-Music app. Q sounds better with you. Geniet maar even van dit McDonald's-momentje. Je luisterde naar ons McSmart-menu. Een lekkere chili chicken of hamburger... met friet en drankje voor maar 5,95. Kom nu langs bij de McDrive. Je hebt vaak niet in de gaten